2 maart. Ewald de Jong met het NOS-journaal.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 In het noorden van Mali is een topfiguur... van de islamitische terreurorganisatie Al-Qaeda gedood. Dat heeft president Idris Deby van Tjaad gezegd. Het zou gaan om de Algerijn Abdelhamid Abu Zaid... de tweede man van Al-Qaeda in de islamitische Maghreb. Dat is de Algerijnse tak van Al-Qaeda. En staat bekend als een van de wreedste Al-Qaeda-leiders in Noord-Afrika. Abu Zaid zou zijn gedood bij gevechten met het leger van Tjaad... dat in Noord-Mali samen met het Franse en Malinese leger... vecht tegen extremisten die daar een islamitische Wilde vestigen. Zijn dood is nog niet bevestigd. In de bed- and breakfast in Haaksbergen zijn twee doden gevonden. De politie onderzoekt wie de slachtoffers zijn en of er sprake is van een misdrijf en wil verder niets zeggen over de zaak. De bed- and breakfast is van een man en een vrouw die vrij bekend zijn in de omgeving. De vrouw was in de lokale politiek actief voor het CDA. De Duitse Bondsdag is akkoord gegaan met een wet die het auteursrecht op internet aanscherpt. Zoekmachines moeten nu een theorie gaan betalen aan uitgevers als ze hun artikelen indexeren. Het lijkt een belangrijke overwinning voor de uitgevers van kranten en hun website, maar het oorspronkelijke wetsontwerp is afgezwakt, zodat zoekmachines worden ontzien. Het weer, wolkenvelden en nevel met kans op mist... maar ook wat opklaringen, Minima rond het vriespunt. Overdag eerst grijs, smiddags wat zon... en een middagtemperatuur van 6 of 7 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. NCRV. Casa Luna. Klaas Drupsteen. Goedenacht, hartelijk welkom bij Casa Luna... Mali is de laatste tijd veel in het nieuws. U hoorde het net nog. In, uh, in het noorden van Mali is uh, de Al-Qaeda-leider uh, Abu Zaid vermoord. Hoogstwaarschijnlijk, het is nog niet bevestigd. Heel gewelddadige man, zo staat hij bekend. Dat werd net ook gezegd, een vrede-leider een vrede daar. Ja, het noorden van, uh, van Mali was een jaar lang ongeveer. Bezet door islamistische rebellen. En Frankrijk is mede op verzoek van de Malinese regering daar naartoe gegaan. Ook een beetje omdat Frankrijk zelf bang was... dat het een broeinest van islamitische terroristen zou worden daar in Noord-Mali. Uh, nou ja, die zijn daar naartoe gegaan. Hebben, zoals u ongetwijfeld weet, uh, die rebellen vrij makkelijk verjaagd. Uh, het noorden van Mali was zo'n beetje rebellenvrij... maar dat is weer een beetje aan teruggekomen. Dus er is weer wat strijd opgeleid in het, in het oosten, het noordoosten van Mali... en op andere plekken. Dus er is nog van alles te doen. Het is nog lang niet voorbij. De Fransen blijven ook wat langer dan ze aanvankelijk gedacht hadden. Maar in ieder geval is er veel te doen over Mali. En die islamistische rebellen die daar zaten... die hebben ook de sharia ingevoerd. En een van de... Van de gevolgen daarvan was dat er ook in een land... waar heel veel muziek gemaakt wordt, waar dat opeens niet meer mocht. Uh, gitaren zijn daar vernietigd, zijn daar verbrand, uh, kapot geslagen, En zo hebben die uh, Islamisten daar behoorlijk uh, ja, een, een, een streng beleid gevoerd. En dat heeft dus heel veel muzikanten daar in Mali ook heel erg geraakt. Nou, daar gaan we het ook een beetje over hebben. Want deze uitzending van Kazaloene staat eigenlijk... in het teken van de Maline Malinese muziek. Het wordt de bakermat van de blues genoemd. Mali. Er zijn heel veel goede muzikanten. Er zijn hele goede gitaristen ook. Goede zangers. Nou, daar gaan we het over hebben. Wij hebben twee gasten vannacht in uh, Casaluna. Gitarist, muzikant, theatermaker Laurens Johensen. Die is daar geweest. En Murkja van der Schaaf. Uh, die gaat er naartoe. Is een filmmaker. En die gaat daar uh, een film maken. En da daar is Laurens weer bij betrokken. Want die gaat hopelijk met heel veel gitaren naar Mali. Die zijn daar, ik vertelde het net al, kapot geslagen. En jullie gaan een actie voeren. Gaan we het straks uitgebreid over hebben. Dat is uh, aanstaande Dinsdag in Paradiso in Amsterdam en dat is de actie Music for Mali en daar proberen jullie die gitaren binnen te halen en die dan mee te nemen naar Mali. Dat klopt hè? Dat klopt ja. Hartelijk welkom uh, Laurens en Murk Jaap. Dank um, ja Wij gaan uh, nou heel even, heel even over die muziek, hè? want die Malinese muziek, wat, wat maakt die zo bijzonder, Laurens? Um, het is zeg maar um, als je van blues houdt uh, en je je luistert terug naar oude bluesmuziek en je komt bij de oude country blues terecht. En je komt bij de, meest, bij de blinde pickers terecht, zoals Kip James en zo. Ja, ik heb eigenlijk mijn leven lang gedacht dat, dat zeg maar... Wat zijn nou blinde? De, de blinde blues uh, spelers, oh, ja, ja. zoals ze vroeger in Amerika op straathoeken zaten. Blind Willie Johnson, Blind Millie, Willie McTell. Het waren vaak blinde gitaristen die op straathoeken zaten te spelen. Maar, um, ja, iedereen denkt, of ik dacht ook zelf lange tijd... dat zeg maar, de, de, de bakenmat van de blues toch echt de plantages waren. Dat dacht en, ik ook, ja. Ja, en, maar ja, natuurlijk komen die mensen ook ergens vandaan. En waar komen die mensen vandaan, kwam ik op een gegeven moment achter. Ja, ja. West-Afrika. En als je zeg maar, luistert naar de traditionele muziek van, van, van Mali... en je legt dat naast de muziek van Skip James of zo ja dan, dan hoor je gewoon, hier moet het vandaan komen. Ja. En, en alleen daar wordt het al duizenden jaren zo gedaan. En wanneer heb jij die muziek op Mali, of in Mali uh, ontdekt? Nou, ik was drie jaar geleden in, in, in, in een bar in Amsterdam en uh, er kwam een plaat op. En, uh, en ik stond als het ware als aan de grond genageld. Ik, ik, ik hoorde een soort van bezwerende, hypnotische gitaarklank. En ik vergat even echt alle tijd en ruimte om me heen. En ik, ik snelde naar de bouwvrouw. Ik zeg: Welke plaat is dit? Ze zegt: Dit is Nia Funke van de gitarist Ali Farka Touré. Nou, ik ben naar huis gegaan. Ik heb die plaat gekocht. En uh, ik heb een jaar lang geprobeerd die plaat na te spelen en uit te zoeken. Want uh, ja, het was alsof ik uh, na, na jarenlang alle muziek van de wereld te horen gehoord en bestudeerd hebben, gewoon een soort van thuiskwam. Ja? Ja. Prachtig. gaan we uitgebreid over spraken, ja. want ja, jullie blijven tot twee uur... dus we gaan ook nog veel muziek hoor. Je hebt de gitaar meegenomen. Er staat hier een setje waar je kunt spelen... maar je kunt ook gewoon achter de tafel waar je nu zit spelen. En een mooie open hart. Murk Jaap, uh, jij bent filmmaker. Ja. Uh, je houdt je als filmmaker ook veel met, uh, met muziek bezig... maar ben jij ook zo gegrepen door die muziek van Mali? Ja, ik ben, ik ben überhaupt... Uh, door muziek van Jongs af aan, ik weet niet beter... enorm gegrepen, enorm bevangen door... Alles wat met muziek te maken heeft. Um, en ook al heel snel door de blues gewoon heel erg geraakt. Dat is eigenlijk wel de rode draad ook in mijn eigen muziekinteresse. Ja. Um, en, en misschien net zo onwetend als jullie, dacht ik ook. Nou, dat houdt ergens op met Johnny Hooker en bij Skip James en uh, BB King is het uh, grootste uithangbord. <laughs> um, terwijl ik wel, ik denk nou, een jaar of 18 of zo, dat ik wel een keer uh, achter Ali Touré kwam die ooit een hele... Um, die eigenlijk bekend geworden is in 1994... door een cd te maken met Ray Cooder, uh, Talking Timboektoe... Um, waar hij ook een Grammy voor gekregen heeft... waar hij echt uh, wereldberoemd mee is geworden eigenlijk... als wereldmuzikant. Ja. En um, dat had ik wel ergens in, mijn, in een hokje zitten. Dat heb ik ooit wel geluisterd. Maar ik heb nooit die link gelegd met uh, Amerika eigenlijk. Totdat ik twee jaar geleden dan Laurens ontmoette. Um, misschien goed om te vertellen dat ik als documentairemaker... Um, Juist heel erg met muziek bezig ben. Ja. Ik zie mezelf een beetje als een soort muzikaal documentaire maken. Ik ben niet muzikaal in de zin dat ik goed kan spelen of zo. Maar Je legt het vast op beeld. Ik, ik probeer de magie van beeld uh, te laten versterken. En ik vind dat een hele magische twee-eenheid eigenlijk. Ja. De Martins Corsier van Nederland. <laughs> <Ja>. <laughs> Waarvan acte? Maar uh, nee, dat. Uh, het, ja. Laurens, die. Uh, ik kwam Laurens tegen. En ik ben erg gevoelig voor muzikale verhalen vertellen zoals hij, omdat het eigenlijk. De mensen zijn, ik, ik als documentairemaker, uh, alles wat ik maak is bij de gratie van jongens als, uh, en mensen als Laurens, muzikanten als Laurens. Dus die volg jij? Ja, ja. die inspireren mij. En, en die Malinese hebben... muziek, ja. die raakt jou ook in het bijzonder. Ja, zeker. Ik, door, door Laurens kwam ik, er, uh, kwam ik, kwam ik weer bij de Malinese muziek terecht. En, en ging dat, uh, Laurens heeft, heeft mij daarin meegetrokken het afgelopen twee jaar. Oké, okay, ja. hebben we het straks over. We gaan nu even uh, bellen met Mali, met Yvonne Gerner. Uh, zij woont sinds een jaar of vier in Mali, uh, is een, een blogger. Daar kennen jullie haar volgens mij van, hè? Ik ken een, haar, ja, ik heb haar gevolgd de afgelopen tijd. Ja. Uh, mevrouw Gerner? Ja, daar ja. ben ik. Ja. Goed, ik heb geen idee hoe laat het is in Mali nu, maar... Uh, een, een, een uur vroeger dan jullie. Ah, Oké, okay. goedenavond dan. Um, ja, ja. Ja, wij bellen u. U woont in het stadje, of ik weet niet hoe groot die stad is, uh, Mopti. En dat ligt een beetje op de ja. grens, iets, iets ten zuiden van de grens tussen Noord en Zuid Mali. Dus u woont in het zuidelijke deel. Uh, maar ja. um, hoe, hoe is de situatie op dit moment in Mali? Ja, ik moet het even zeggen dat Mali drie keer zo groot is als Frankrijk. Dus dat vergeten mensen heel vaak. Ja. Uh, en uh, ik zit dus in het midden. Uh, en dat, dat is wel heel anders dan de hoofdstad, dat, dat is uh, hier dagreizen vandaan. Ja. En ik, dus, We zitten dus hier op de grens, inderdaad, met uh, het, het, het noorden. Ik, ik ben een, uh, een maand geleden, 10 januari was het, al toch eventjes uh, weg geweest uh, toen het heel erg dichtbij kwam. Maar inmiddels ben ik weer terug. Um, het is op de trek waar ik um, and, uh, ik kan, het leger ligt. Het is hier rustig nu, maar het, het is, uh, er is nog een noodtoestand. Dus uh, je kunt nog niet alles doen. Je kunt nog niet, niet gewoon maar bijeenkomsten houden. Of uh, uh, s'avonds uh, ga ik ook echt niet, uh, niet de weg op. Dus overal controle. Het leven heeft een heel stuk zijn normale gang weer genomen, uiterlijk, schijnbaar. Maar het is, de mensen zijn ongelooflijk verarmd door de hele toestand met dus een ongelooflijke werkloosheid. En je moet je voorstellen dat 80% van de mensen hier hebben geen identiteitspapieren. En onder die noodtoestand mag je dus eigenlijk niet uh, rondlopen zonder dat je die papieren hebt. Dus dat maakt dat heel veel mensen gewoon niet naar hun werk gaan of niet, niet, hun, niet, niet, niet oogsten of niet gaan vissen op een manier. Ja omdat ze dan aangehouden worden door het leger en dan uh, gewoon geen papier hebben. En dat is het, het, het officiële Malinese leger? Dus het, de, de, de, de dat groep... is het officiële Malinese leger, die dus, die dus overal uh, dus, dus de, eigenlijk de zaken in de gaten moet houden op, uh, op infiltranten. Ja, uh, u en dat, dat is een van de dingen die dus heel uh, moeilijk liggen en ook in het noorden. Het is bevrijd, en ik hoorde jullie dat zeggen, het is heel snel bevrijd. En, maar ja, het is dus een, een hartstikke leeg land en heel erg groot. En in die steden die ze aangedaan hebben, zijn ze op de vloed geslagen... maar ze zitten daar gewoon in de bosjes, zo te zeggen, omheen. Ja, want ik kreeg en, ook vandaag um, de, de, de, ik kreeg de indruk dat, dat het weer wat oplaait, ook de strijden. Um, het laait uh, in, in Gao, dat is dus dan weer hier ook weer uh, een heel erg vandaan. Uh, daar, daar is het vrij snel weer opgelaaid. Maar daar zijn bijvoorbeeld, kijk, je hebt overal de meer strengere fundamentalistische dorpen en groepen die dus al uit zichzelf de sharia hadden. En die eigenlijk ook wel uh, tevreden waren met die inval van die, van die extremisten. Of zoals ze het hier noemen, de gekken van God. Dat vind ik altijd wel mooi uit. De gekken van God van en uh, die, die, die beschermen ze ook een beetje. En er zijn heel veel ook van die extremisten die ja, op een bepaalde manier bevriend zijn geraakt met een bepaalde bevolking. Of bevolking die voor hen gewerkt hebben. En die ook wel bereid zijn om ze dan in hun huis te verstoppen. Dus dat is het, um, het is heel moeilijk voor te stellen hoe het zich op een bepaalde manier ook vermengd heeft met de bevolking in, dat, in die tien maanden. Want als je in een hongerland leeft en je hebt niks... En, zij geven je wel te eten. Um, ja, dan, dan, dan werk je op dat moment voor hun. Ja. En op het moment dat ze we dan weg zijn, ontstaat daar natuurlijk gewoon ongelooflijk veel wraak en ellende en uh, toestanden. En dat, dat, dat is wat je nu moet voorstellen overal. Ja. Heeft u uh, in het afgelopen jaar veel gemerkt van het invoeren van de sharia? Het was dus net niet in het gebied waar u zelf woont? Nee hoor. Nee, nee, waar ik zat is dat dus helemaal niet aan de orde. Het uh, begon hier zo'n... Uh, 80 kilometer vandaan. Ja. Dat, dat was dus het, het verste punt waar ze gekomen waren. En toen, toen werd het ook wel een beetje uh, spannend, Ja. Kan ik het zo zeggen. Ja, nee, dat kan ik me voorstellen. En ook niks gemerkt dus van kapotgeslagen gitaren. en, en het uh, kapotmaken van de muziekcultuur in het land? Nee, nee, nee. Dat is dus, hier, dat is dus echt alleen maar daar geweest waar de sharia ingevoerd is. en voornamelijk in Timbuktu. Uh, Gaal en Jan uh, Fonken. Uh, dat zijn dus de steden. Want verder zijn het natuurlijk allemaal dorpen ook. Uh, en, en daar in de steden is dat vooral gebeurd. Ja. En uh, ik, ik ben heel veel in de boek toe geweest. Zelf uh, vijf afgelopen jaren al op het festival geweest. Ik ken Jan Fonken ook. Uh, en uh, ja, dat, dat was het dus gewoon helemaal afgesloten. Je kunt er nu ook nog niet zomaar naartoe. Ja. U zegt, ik ken. Uh... Nia Funke, dat is het dorp waar, waar van die muzikanten wonen. Laurens wil graag even iets zeggen. Ja, hallo Yvonne, ik ben Laurens, vriend van Harriet. Ja. Goedenavond. Ja, hallo. Hoi. Ja. Hey, wat ik me afvroeg, um, heb je mensen uit Nia Funke gesproken? Of mensen die vanuit het noorden nee. uh, gekomen zijn... Uh, en die door Mopti uh, bijvoorbeeld naar Bamako zijn getrokken? Heb je, heb je getuigenissen gehoord van mensen of verhalen? Ja, ik, ik heb wel mensen gesproken, maar... Uh, het is niet zo dat ik uh, uh, hele vreselijke verhalen gehoord heb van mensen die het zelf meegemaakt hebben. Wel, ik, ik ben heel goed bevriend met iemand uh, die uh, de commandant is in um, uh, Doenza. Dat is eigenlijk de plek, dat is nog hier vandaan uh, ietsje voorbij. Niet? Nee, dat is de voornacht. Dat, dat, nou ja, dat, dat ligt op de weg naar Timbuktu, toe. En die is net terug geweest. En van hem is zijn hele huis verwoest. En alles is kapot. En hij heeft me veel verteld over mensen die hij ontmoet heeft... met een uh, paar handen van afstand gehakt. Ja. En de enorme, de enorme, enorme, laat ik het zeggen... Uh, verbijstering van de bevolking. Hij zegt, ze zijn gewoon allemaal nog in shock... Ja, en en, en uh, weten niet hoe ze het weer overeind moeten krijgen, omdat er dus zo'n ongelooflijk wantrouwen onderling is gekomen. En dat ik heb dus geen mensen uit Nigeria gesproken, maar ik hoor wel van alle mensen die in die gebieden uh, wonen dat dat het grote probleem op dit moment is. Dat de ja. mensen in shock zijn. één en twee dat ze dus elkaar helemaal niet meer vertrouwen. Uh, u zegt net het, het wordt heel lastig om dat weer overeind te krijgen. Wat verwacht u van de toekomst van de? de toekomst om te beginnen? Ik, ik, nou, weet je, ik, ik, ik heb vanaf laatst een hele mooie uitspraak gevonden van Tolstoy... ...die zegt uh, niet het geweld, maar het goede de straat. Uh, uh, ik, ik vind de Marinezen uh, ongelooflijk mooie mensen. En ik zie wel dat we dus inderdaad, zoals ik zei, in shock zijn... ...en, en dat er dus allerlei etnische verschillen omhoog beginnen te komen. Maar muziek verenigt En ik, ik geloof heilig in... Um, en daarom ben ik ook hier met mijn eigen project. Um, uh, het, het goede is belangrijk. Ja. Want het goede maakt je zacht en uh, heelt de wonden. En bent u daarmee en, dus, uh, dus positief, zin, uh, optimistisch over de toekomst? Ja. ja? Ik ben altijd optimistisch. Hm. Goed, ik dank u wel. Mevrouw Gerner, ja. voor dit verhaal en een wel uh, welterust dus ja. voor Ja. En, uh, en uh, ik neem aan dat ze mijn adres hebben mochten ze hier naartoe komen. Ze zijn hier altijd okay. wel. Dankjewel, Oké. Dankjewel, het is genoteerd. Ja. Bedankt hè. Oké. Okay. Goeienacht. Veel succes. Dag. Ja, Lauwers, nou ook wel eens wat, wat muziek horen dan. Want die Malinese... Nou, doe maar even iets met de gitaar als je wil. Iets met de gitaar? Of wil je wat laten horen van iemand anders? Um, ja, ik, heb, um, ik kan wel even laten horen hoe het vorig jaar in Nia Funke was. Ja. Want um, misschien heel even leuk om te vertellen. Ja, even leuk om te vertellen wat dat voor dorp is eigenlijk. Want jij bent daar dus geweest. Nou, de, uh, misschien even om mijn uh, inleidende verhaal af te maken. Hoe ik daar uiteindelijk bij gekomen. Dat is een, een wonderbaarlijk verhaal. Um, die Nia Funke, die plaat waar ik door aan de grond genageld stond. Dat werd mijn lijfplaat. Op een dag sta ik voor een ander café. Ik zie een blanke man in een West-Afrikaans gewaad. Ik zeg, man, je lijkt wel een West-Afrikaan. Ik pak mijn iPhone, ik laat hem Niafunke horen op mijn iPhone. Ik zeg, kijk, hey, deze man, dat is Alifar Kattouré. Hij begint te lachen, hij zegt, dat is mijn schoonbroer. Ja, schoonbroer. Het is was dat? Blijkt dus dat zijn zus, Henriette ja. Touré... De, de tweede vrouw van Ali Farka Touré... woont gewoon in Amsterdam met drie dochters van Ali. En ik stond perplex. Ik dacht dat hij me in de maling nam. Dat, was een, dat is alsof je de schoonbroer van B.B. King ontmoet. Want die Ali, die, dat is een heel daar. Ali Farka Touré is de grootste West-Afrikaanse blues-gitarist... verhalenverteller... Spreekt zeven talen, kent, uh, het, kent alle talen, kent alle geschiedenissen. Hebben, hebben we daar muziek van? Want hij is overleden, of niet? Zullen we maar gewoon eens beginnen met een lekkere alaoua, dat nummer wat mij aan de grond nagelde. Oké, dan gaan we. Ja. Hij is overleden. Hij is overleden. Hij is, ja. Ja, ja. Ja. I'm going to come because was dit. Nou, dat was de, de plaat die jou uh, thuis bracht, als het ware, muzikaal? Ja, zeker. En, en, en toen uh, ja, had je die mensen ontmoet, ja, zijn raakten, zus? We raakten bevriend en een half jaar later vroegen ze... zullen we een reis maken naar Nia Funke? Dus dat was voor mij een soort van vaart. Ik mocht met ze mee, we huurden een jeep, we kwamen aan in Bamako... En we gingen... Dat is de hoofdstad van Mali? En in toen het we met de jeep naar Mopti, waar Yvonne woont. Doe je dag over, hoorde ik net? Die we net spraken. Ja. En toen pakten we de boot over de Niger twee dagen lang. Tot we aankwamen bij Niofunke. Geboorteplek van Ali. daar was een enorm festival aan de hand. Hoe groot is dat dorp? Hoe ziet dat eruit? Ja, je komt aan op de Niger en uh, het ligt aan de, aan de linkerzijde. Ja, hoe groot is het? Uh, het, het, het, is heel, het is niet zo groot. Het is, het is heel landelijk, heel agrarisch. Uh, Leemige bouwtjes ja. worden één keer per jaar weer uh, aangekleid. Ja. Er is één leemdag per jaar. Dat, dat, dat de vaste is... leemdag? Ja, zeker. Dan ga je gewoon, uh, één keer met, met de hele dorpsvervolking... alle huizen weer even flink oplemen. Uh, op en uh, geitjes, um, vee, mensen, mensen verbouwen net een eigen stukje... Grond, mensen hebben net genoeg, het is heel arm. Maar... En ze spelen veel muziek? Ja, ze spelen heel veel muziek, ja. ja. En hoe lang ben je er geweest? Ik ben, uh, ik ben een maand geweest. En, en dat was net voordat... Ja, een week nadat we vertrokken waren... Kwam, zijn, ze, zijn de rebellen dus ingevallen. Jezus. Wij waren nog de enige blanken toen. Ik bedoel, de meeste toeristen die durfden al niet meer te komen... want er was te veel onrust. In Boekte kon je al helemaal niet meer naartoe... Dus alles waar wij deden was ook onder militaire begeleiding. Er was een enorm muziekfestival, ter ere van Ali... vanwege zijn sterfdag. Alle grote in, in, in 2006 was hij overleden? Ja, dus er wordt een jaarlijks uh, tribute aan hem georganiseerd. Dus alle grote artiesten kwamen overal vandaan. Basse Kukuyate, uh, Baba Sala. Samba Touré, ontmoette ik daar. Uh, zeg maar de J.J. Keel van Mali. Echt de coolste, lekkerste bluesgitarist. Ik ontmoette hem en hij kwam naar ons huis. En ik woonde bij de familie van, van Touré. En, uh, ik werd omarmd, want ze zagen dat ik een serieuze muzikant was... en dat ik integer was. En... Waaraan zien ze dat je integer bent? Nou, dat is gewoon als, als, je, als, als je elkaar als muzikant ontmoet... en je kijkt elkaar gewoon even aan... en je speelt één minuut wat, dan weet je of het deugt of niet. Dat en wanneer deugt het niet dan? Als het ego te veel in de weg zit, als je het doet vanuit onzuivere motieven, dat merk je gelijk. De blues is gewoon een soort van uh, totaal egoloos, tijdloos ding. Ja. Zeg maar, uh. en, en daar ging je zitten spelen met die mensen. Wat speelde je dan? Want je hebt nu de gitaar op, op je schoot. <laughs> nou, samba, een heel klein stukje van samba hoor. Ik heb mijn eerste ontmoeting met samba, had ik een klein recordertje bij. Ik kwam gewoon tegen op straat. En toen uh, speelde... Dit was de eerste wat ik Samba hoorde spelen. komt hij. Oh. Wacht even. Ik ben blij dat ik dit heb opgenomen. Dit was Samba. Ja. Op straat in hier funke tussen de ezeltjes. Het is misschien leuk om te vermelden dat Samba Touré... een uh, oude uh, gitarist in de band van Ali Farka Touré was. Het is geen ah, familie. Geen familie. Touré is een soort van de Jong of de Vries uh, in Mali. Zo heten ze allemaal? Ja. President heet het ook zo, is dit nou de, de bakermat van de blues? Waar kun je dat dan horen? Nou, als ik nog even één... Een... Nee, je mag even niks meer laten horen. Je moet dan even zelf gaan spelen nu. Ik wil... Nou, oké, okay, dat is goed. Uh... Zoals je... Zoals jij al zei... Uh, zoals ik net al zei... Uh, we noemden net al een beetje Skip James. Je hebt net het stukje van Samba gehoord. En ik... Ik, ik, ik... ik hou ook erg van bijvoorbeeld Skip James. Die heeft ook een soort van een rare, onbestemde klank. ja. Je zei dat je geïnteresseerd was in de ziel van de muziek. Kijk, um, westerse muziek is altijd majeur of mineur. Dus, ik bedoel, onze westerse oren worden erg blij van. Heel blij zelfs, ja. Dat is majeur, of dat is blij, en dan heb je... Mineur is verdrietig. Maar uh, Malinese muziek lost niet op... Het is een soort van open klank die niet oplost. Wat bedoel je met niet oplossen? Um, nou, dit heet een sustained akkoord. Een verlengd akkoord. In de klassieke muziek, als het eindigt, dan doen ze vaak... Ja, ja. En dan zijn wij blij, dan kunnen wij rustig gaan slapen. Ja, dan weet je dat het afgelopen is. Maar hun muziek bestaat alleen maar uit die sustained klank. Ja, dus, dus er, zit geen, er, er, is, er wordt geen, geen punt gezet in die er muziek? Er wordt geen punt gezet, dus het is gewoon altijd aan de hand. En als je gewoon daar het landschap ziet, je hebt daar de Sahel, de uitgestrekte woestijn, de zinderende hitte, de eindeloosheid, de tijdloosheid. Het is gewoon altijd aan de hand, het is als stromend water, het is als kijken naar een brandend vuurtje. Maar ja. ooit houdt die muziek ook een keer op? <laughs> ja, kennelijk zo, niet. Zo'n liedje... En nee, gaat er niet altijd door. Nou ja, Toen zijn jongere generaties een gitaar op. Nee, nee, maar parken, ja. ik bedoel, zo'n liedje houdt op, hoe houdt dat dan op? In principe, als je daar bent, hoeft het, houdt het niet op. Dat kan, ik bedoel, dat kan gewoon makkelijk twee uur duren. Ik bedoel, je hebt alle tijd. Ja, maar dan houdt het nog steeds op na twee uur. Ja, maar, maar het voelt toch alsof je een soort van inplucht... in een soort van ja, stroom die op, altijd aan de ja, hand is. Het is meer een pauze zetten, denk ik. Ja, ja, ja, ja. Dat, dat houdt niet op. Maar goed, we hadden het over de blues. Ja. En, en toen vertelde je dit. Want is dat bij de blues ook zo dan in Amerika? Nou ja, als je wat van die oude blues was Skip James bijvoorbeeld. Dan, dan kijk, uh, je, je hoort de uh, Hardtime Killing Floor. Die man die gebruikt mineurs, sustained en je door elkaar. En dat is eigenlijk, ik bedoel... Ik zal een stukje laten maar, nee, maar nu moet je even uitleggen wat het met die blues te maken heeft. Want ja. de, een, even... Gewoon duidelijk dat ik het ook snap. Waarom heeft die Malinese muziek... zoveel weg van de Amerikaanse blues? Nou, het het, het, het... het is gewoon het DNA... van de Amerikaanse blues. Ik bedoel, wat we net... Uh, Samba horen spelen... Nu speel ik Skip James. Is dit. Uh, ze, spelen ze dit echt zo? Ja, man. Je ah. hoorde het net toch? Dit gebeurt. Ja, maar die, die skipt niet. Die heb ik niet gehoord. Nou, wil je me even horen? Ja, ja, nou Ik nou, heb wel, een, wel, een wel hele mooie beeldspraak ja. ooit gehoord. Ik weet niet van wie. Misschien Johnny Hoeken. Hij zei: Als je een stok in de oceaan gooit. Is die aan de andere kant niet veranderd in een krokodil, maar nog steeds diezelfde stok? En dat is misschien de link tussen West-Afrikaanse muziek en ik denk dat dat de meest concrete uitleg is. Dat ze DNA. Oké, even iets harder deze muziek nu. Dat is ook erg mooi hè? Voel je hem? Ja, ja. ja, ja. maar het is eigenlijk, eigenlijk als ik het. Het is, eigenlijk, het is hetzelfde. Ja, is dat toeval of hoe is dat, wat is dat? Nee, zoals Ali Farka zei, als je een stok in het water gooit in West-Afrika en spoelt aan in Amerika, dan is die stok heus niet veranderd in een krokodil. Dus nee, ik kan je dat... voorstellen dat als je. Je bent een, een West-Afrikaan. Je, je, je wordt op een slavenschip gezet. En je wordt naar een plantage getransporteerd onder barre omstandigheden. Wat doe je om je identiteit bewaar, te bewaken en uh, te bewaren? Ja. Je grijpt terug op wat je van thuis uit hebt. Maar dus ze hebben het klant... allebei onafhankelijk van elkaar geschreven, toch? Ja, maar dat zit, dat zit gewoon in het DNA. Ja. Dat, dat, dat, is, ja, dat, dat, wordt, dat wordt gewoon over. Kennelijk wordt dat overgegeven. Ik bedoel, als je, ik, ik ben op Curaçao geweest. Daar heb je een tra traditie heet tamboe. Dat zijn donkere mensen die, die, die werden als slaven ook gehad uit West-Afrika, die spreken Nederlands. Die, ik speel met Onpitio en dat zijn, dat zijn ritmes die, die zij spelen, zij spelen op rumvaatjes die bespannen zijn met geitenvellen. En dat is het eerste wat ze deden toen ze aankwamen aan de Curaçao onder die vrede onze plantagehouders was trommels maken en stiekem. S'nachts trommelen om niet gek te worden. Stiekem trommelen lijkt me niet makkelijk. Ja, nou ja, <laughs> dan zeg je wat. Dat kan, maar het nee. mocht niet. Nee. Maar, maar uh, <laughs> ja. Nee, maar het is, ja, het is heel sterk. Ik denk dat het heel erg is. om. Ja. Maar je te... hebt gelijk. De kans dat Skip James niet geweten heeft... dat uh, waar de roots van zijn muzikale uiting heeft gelegen, dat, die is heel groot. Dat heeft u misschien niet geweten. Ja. Dat, die educatie was er niet in die zin of zo. Maar is het echt Mali of, of is het ook Senegal en, en andere landen eromheen waar hetzelfde gebeurd is? Ik kom eigenlijk alleen met dit geluid in Mali tegen. Okay. Specifiek in Noord-Mali. Nou hebben jullie, uh, nou, jij bent daar geweest, je hebt met die ja. mensen gespeeld. Ja. Een week nadat je wegging kwamen die, uh, die, die islamisten daar. En uh, die hebben die gitaren van die mensen met wie jij gespeeld hebt kapotgeslagen, in het vuur gegooid. Ja. Uh, maar die muzikanten die, die, die, uh, die jij hebt leren kennen... die zijn ook naar Nederland gekomen voor een deel. Ja. En die heb jij toen ook gezien, Murkjaap. Want ja. jij bent ze gaan filmen, hè? Ja, we zijn ze gaan filmen, inderdaad. Ik heb al die tijd heel erg nauw contact ge gehouden met Laurens. Oorspronkelijk voor een heel ander project, maar... Dit kwam gewoon tussendoor. Dit raakt ons allebei. Het uh, uh, was 1 plus 1 is 2. We, we zijn gaan filmen. Ik heb mijn uh, cameraman Roel van het Hof en geluidsman Wouter het jaren gevraagd uh, om belangeloos... en uh, ik weet dat ze heel veel van muziek houden... en hier heel veel mee hebben... om, uh, om al die ontmoetingen te gaan filmen. Omdat wij het gevoel hadden dat we... Van, de, van die Malinezen die in Nederland Van de Malinezen die in Nederland, ja. Wij wilden oorspronkelijk een jaar geleden ook mee met Laurens... naar, uh, naar Niervoenke, maar dat... dat dat ging door omstandigheden en door financiële omstandigheden op dat moment niet. Um, dus op het moment dat de situatie daar zo verslechterde... en dat er zulke vreemde, uh, afschuwelijke verhalen uit Mali kwamen... Um, um, ja, keken we elkaar in de ogen als het ware en zeiden we hier, uh, hier moeten we iets mee. Dus uh, ik ben inderdaad met, uh, met Laurens... zijn we gewoon alle, alle muzikanten die in Nederland zijn geweest tot nu toe... alle Melanese muzikanten zijn we gaan opzoeken, gaan filmen. Laurens heeft met hen gespeeld, gejammed, backstage in Paradiso... Um, dat, dat hebben we zoveel mogelijk vastgelegd. Yeah. En we proberen op dit moment um, als een malle uh, te vertellen... wat de, de ziel van die muziek. Maar en waarom... hoe vang je die ziel in een film? Um, door het heel puur zonder poespas en zonder ego's uh, te laten zien. In die zin, het simpeler uh, is het... Uh, ja, of, uh, het, is, het is niet moeilijk. Het is gewoon twee mannen met gitaren waarvan je voelt dat er een klik is. Maar die hebben toch ook ego's? Ja, die hebben egels, maar op het moment dat die snaren geraakt worden, zijn die weg. Omdat je dan in dienst, zeker als ik Laurens en Samba samen zie spelen en hoor spelen, staan ze in dienst van elkaar. Ja. En uh, is er niet iemand die vecht voor zijn solo? Of uh, dat, dat bestaat gewoon niet. Ik, ik heb toevallig net een stukje gemixt. We hebben een klein stukje gefilmd van uh, Basseku Kuyate, was hierover laatst. En dat is de grootste Nagoni-speler. Nagoni is een heel klein uh, instrumentje met snaartjes van visdraad. Een soort van... Een soort van voorloper van de banjo. Een soort ja. van 4000 jaar oude banjo. Mooi. En uh, ik hoorde het was zeker vorig jaar op het festival in, in, in, uh, in uh, Niafunke. En mijn, mijn mond viel open. Het was een soort van Jimi Hendrix op een soort van mini-instrumentje. En... Uh, want we, we wouden dit jaar ook gewoon een week na, naar Mali gaan om het leven daar vast te leggen. Ik bedoel, Samba Touré, die man die we ontmoeten, die woont in de hoofdstad in Bamako. En die woont nu in één keer met veertig vluchtelingen uit het noorden in zijn eigen huis. Die vangt hij allemaal op. Die is hij gewoon binnengelaten. Ja, de hele ja. hoofdstad peilt uit. Je hebt een heel gedeelte in Bamako in, uh, waar mensen uit het noorden al woonden. Die hebben gewoon een soort wijk. Ja. Ja, die pijlt nu uit. Kwam hij ook oorspronkelijk uit het noorden? Jazeker, hij komt uit een boek toe. Want is dat noorden inderdaad een muziekregio uh, of, of het hele land? Uh, ja, het hele land, het zuiden, is heel, heel verfijnd en, uh, en mooi. Oh, uh, uh, uh, and, and, and, Ritmisch, wat uh, meer samba eigenlijk, hè? Samba in de zin van muziek, <laughs> salsa. <laughs> ja, het is gewoon uh, iets... Gelikter. Ja, ge, ge, ja, verfijnd, zou ik zeggen. En, ja. en, uh, en in het noorden is het eigenlijk gewoon... Uh, uh, ruige shit. Ja. Ruige. Uh, ik, ik, ik kan een klein. Maar stukje... jou, heb jij met hem gespeeld? Ja, dat van... heb ik. De, de, tot, dat met kan die ik kan kleine even... banjo. Ja, ja. En, want uh, ik speel zelf heel graag bluegrass muziek en mandoline. Oh. En ik kwam ook in de Appalachen. Ook deze uitgestrekte klank tegen in de banjo. Die... In de Appalachen zeg je nu? In de Appalachen. In de Blue Ridge Mountains. Waar alle blanke rednecks van banjo spelen. In ook een soort van. Mm. Een soort van rare uitgestrekte klank. En <laughs> rara waar die het dan weer vandaan hebben, weet je wel. Die hebben natuurlijk ook die zwarte mensen horen spelen. ook en gejat en... gewoon, dit. Ja. En jullie hebben samen A, A, A, gespeeld, dat wil ik even horen. Ja. <laughs> ik speel op de mandoline en Basseku speelt op de ngoni Vertel wat je dan meemaakt als je daar zit te spelen met zo'n met malinees. Ja, het is, het, voor, voor, voor mij als instrumentalist is het alsof ik uh, naast uh, Jimi Hendrix uh, zit... en dat ik de eer heb om daar een stukje mee te mogen spelen. Het is Ka echt een van de grootste muzikanten die ik ooit in levende lijf heb bezig gezien. Kan je hem wel bijhouden dan? Kan je hem... Nou ja, je hoort het. Het, het klinkt hartstikke relaxed. In, in Blues gaat het niet om jezelf te bewijzen of om wie het snelste kan. Het gaat om in dezelfde vibe te komen. Je kijkt elkaar in de ogen en je plucht in, in hetzelfde gevoel. En dan stijg je op samen. Ja, zo zou je het misschien kunnen zeggen, ja. ja. Nou, ja. Het is het zo dat, dat die mensen die hier komen, die hebben hun instrumenten bij zich, maar daar uh, zijn heel veel instrumenten kapot gemaakt. En toen kregen jullie een idee, Murkja. Ja, nou ja, dat greep ons enorm aan. Je hoort, um, er zijn zelfs beelden van. Er is een Frans kamerploeg geweest afgelopen jaar... die daar gewoon um, getolereerd werden door de moslimextremisten. hebben gefilmd. Ze um, hebben gruwelijke beelden laten zien van uh, afgehakte handen om, uh, om, om niks. Uh, inderdaad, letterlijk om het spelen van een bloesje zijn er handen afgehakt. Dat klinkt een beetje voor ons Nederlanders als een vef van zijn bedshow. En uh, ja, hoe vaak is dat dan gebeurd? Maar we krijgen verhalen dat dat echt behoorlijk... Uh, uh, aan de hand is geweest. En, uh, en ja, zeker voor een muzikant als Loudens. zo iemand met, als ik als, met een mu muzikaal hart, grijpt dat enorm aan. En als je zo op dat en moment... vooral omdat dat in Mali gebeurd is. Ja, vooral misschien. Omdat het zo'n Voor de wereldmuziek en voor de. Ik bedoel, als je tegenwoordig top 40 luistert. en je gaat alles echt terugberedenen. dan kom je uiteindelijk in West-Afrika. misschien wel in Mali terecht. Ja, dus... ik zat gisteren in de auto onderweg. Ik moest in het voorprogramma spelen van Fatumata Diawara. En er stond bijvoorbeeld thriller... er stond van Michael Jackson op. En daar zit het ook in. Dat is zo, ja. zo West-Afrikaans. Maar goed, even, even door, want ja. uh, nou ja, het is dus heel erg. Die zijn kapot en jullie dachten, ja. we gaan wat doen. Nou ja, wij, wij, wij zijn wat dat betreft hele pragmatische jongens. En we dachten, ja, uh, uh, gitaren verbrand en vernield... En wat mij heel erg inspireerde... is dat Laurens vorig jaar met een klein camera... uit zichzelf wat beelden heeft gemaakt. En daarop zit hij te spelen met een jonge jongen van een jaar of 17 die een hele mooie gitaar in zijn handen heeft. Dat is een boerenzoon. Geen geld verder, maar wel een gitaar waar hij op leert spelen. En uh, uh, een, een Ali Farka Touré in de dop zou je kunnen zeggen. En die jongen greep mij enorm aan toen ik dat zag... En ik moest meteen aan hem denken, want uh, de kans is ontzettend groot... dat, uh, dat, dat zijn gitaar uh, is afgepakt. En, en funeerde... dus besloten jullie? En dus besloten we om, uh, om een actie op te zetten om gitaar in te zamelen. En ja, uh, horen letter... We kregen letterlijk de opdracht van Basseke Kouyaté... want ja. we waren met hem aan het praten. Ja. En we vroegen gewoon letterlijk van... van hoe, kunnen, hoe kunnen we van muzikant hier tot muzikant daar gewoon het beste helpen? En hij zei gewoon echt letterlijk van... Het hele van, noorden van Mali is gewoon geen instrument meer te bekennen. Ja, en toen, uh, toen wisten we eigenlijk wel het doel van onze missie en onze want, want, dan, jullie gaan gitaren dus uh, inzamelen, ja. hoe ga je ja. dat doen? We hebben, we proberen op dit moment heel veel uh, publiciteit te vergaren. En uh, er en, uh, is een internetwebsite, uh, www.musicformali.com. Um, daarop kunnen mensen uh, doorklikken en uh, zullen ze zien dat ze aanstaande dinsdag in Paradiso... is er een grote Benefietconcert uh, voor Mali, Music for Mali-avond... die wij samen met Paradiso mogen organiseren. Ze hebben ons het podium gegund. Uh, wat fantastisch is. en uh, uh, Het idee is dat mensen die een oude gitaar hebben... of een nieuwe gitaar waar ze nooit op spelen... of een versterker die onder het stof staat... of een, een, een Wawa-pedaal... Uh, waar, waar ze niks mee doen... en uh, nog een goed leven gunnen... is dat ze dat komen brengen. Mensen die... Het, het, het entra is 10 euro... maar mensen die met instrumenten en spullen op de proppen komen... die mogen gratis naar binnen... en die bieden wij een fantastisch Malinese uh, muziekavontuur. Met wat voor... O, artiesten? Uh, Velofsky speelt een nummer, zij is zeer betrokken. Uh, Laurens Wensen speelt... Beroemde een... Malinezen, Ja. je. <laughs> kan alles. Ja, Laurence uh, natuurlijk. De tere, de, hoe heet dat? Tere... Teremin. Teremin, ja. Heel, heel bijzonder. J J Jungle, Jungle by Night. Jungle by Night ja. komt. Uh, Mudungu, hele goede Afrikaanse band. Ja. Ja. Uh, Velofsky heeft trouwens ook echt een prachtig uh, nummer over Mali geschreven. Ja. Dat heet uh, L'Anemy de ja. la Muziek. Ja. Oké. Okay. En de, dus, de, de, kerk, ja. de kerkbind? Uh, hoe heet die? die uh... De vluchtkerkbind. Ja. We, we are here. here we are. Ja. Ja. Dus die gaan met z'n allen spelen, jullie ja. gaan daar spelen. Maar ook nog Malinese artiesten? Ja, we hebben onze Calabas-speler. Calebas is een percussie-instrument gemaakt van een aardvrucht. Uh, dat is Mousset Dramee, uh, Malinese. Hij heeft ja. een enorme... Uh, percussieschool in Amsterdam. En uh, ja, die doet mee. Dus, dus uh, ja. mensen die met een gitaar komen en die mali willen geven... die uh, mogen gratis naar binnen. En die tientjes ja, ja. die betaald worden, wat gaat daarmee gebeuren? Die, die zijn allemaal voor het transport en voor de logistiek... Ja. en voor het tot stand komen van de actie. Dus ja... ja. Uh, ja. En ga je daar ook nog van filmen? Of, want... Ja, dat is natuurlijk mijn hart als filmmaker. Staat niet stil. Um, ik, ik doe dit als mede-initiatiefnemer. En, en, en ik, uh, in die zin zit ik niet helemaal de rol als filmmaker. Maar ik, ja, hier ga ik een, uh, dit is voor mij een fantastisch verhaal. En, en We moeten heel erg op lange termijn ook gaan denken. Want als we heel veel gitaren gaan inzamelen... Al zijn het er maar tien, maar misschien worden het wel honderd bij wijze van spreken. Wat denk je eigenlijk? Wat wil je? Ik ja, denk tweehonderd. Ik... Nee, de ouders is erg optimistisch Echt? toch? <laughs> nou, ik heb er ja. al een stuk of 15 binnen en de avond is nog niet eens geweest. Ja. Mensen komen naar me toe. Ik heb nog drie oude basgitaar op zolder. En, en gaan jullie hem ook nog testen voordat je meeneemt? Of is alles gesloten? Ze goed. moeten ik, het wel doen, dat is wel een beetje ja. het uh, idee. Dat Zeker. is het enige. Ik heb ja. een paar hele leuke gitaarbouwers en jongens. En gaan we ja. gewoon eens een paar dagjes uh, goed voor zitten. Ja. Om ja. Alles, uh... Maar persoonlijk ik ben iets minder optimistisch. Maar ja, maar wat stuk, denk jij? Een stuk of 50 zou toch heel mooi zijn. En, en... Maar dan, en dan, die neem je dan mee? Hoe breng je die daar, joh? Nou, we hebben vandaag een fantastische dag gehad, want Stichting Wilde Ganzen, een, oh, een zeer... Van de Icom. Ja, uh, ehm... Geen idee, maar dat is zo, ja. Nee, van die hebben het um, Het is niet eigenlijk hun gebied, maar ze vonden het zo'n goed plan dat ik vandaag... Uh, op de telefoon gehoord dat Wilde Ganzen ons compleet wil helpen... met de logistieke financiering okay, en maar om, om ze daar te krijgen. Dus en uh, Er is uh, getwitterd en iemand die schrijft... waarom, uh, waarom stuur je geen geld heen en laat je gewoon daar gitaren maken? Ja, dat, uh, dat is ook dan een optie. Dan heb je de Wilde Gansen niet eens nodig voor de logistiek. Nee, klopt, maar als je hoort dat mensen daar zo nog in shock zijn... en uh, vooral morele, morele steun nodig hebben... Er zijn gewoon snel gitaren nodig, ja. heel simpel. Dus we gaan gewoon is een vliegtuig ook... met een container... met, uh, met een paar honderd gitaren naartoe. En die gaan we droppen. Of 50 <laughs> en, en die gaan we droppen. Um, ja. we, we kennen de alle muzikanten. We, gaan, we, zo, we zien er persoonlijk op toe dat ze bij de juiste mensen komen. Ja. Ik, moet, ik moet eerlijk bekennen, ons pragmatisme heeft het dat nadelen. nadeel... Is dat we niet helemaal voorbereid zijn op 200 gitaren, bij wijze van spreken. Maar, ja, maar dat doen de wilde ganzen. Even iets ja. anders. Is het niet nog belangrijker om eten daar naartoe te sturen? Of, ik, of te zorgen dat die mensen... Te ja, hebben. Dat hebben, is een heel arm land natuurlijk. Ja, dat is een ontzettend goede vraag. Daar, um, dat doet al en Unesco. Daar, de, ja. daar zijn andere... Ja. Ik heb al met al die organisaties gesproken... Ja. maar niemand beseft eigenlijk... Uh, ja. Mensen hebben gezegd, muziek is als zuurstof daar. Ja, precies. Dus wij zorgen voor de muziek. Ja. Wij zorgen voor het de lichaam, de muziek. lichaam is belangrijk, maar de ziel is ook belangrijk. Och man, hoef. Ja. Ja. Als je ziel gebroken is, dan... Ja. Ja. En dan, uh, nou, we gaan straks nog wel iets zeggen... want je gaat die film doen, dat is ook, dat, die film moet ook gemaakt worden... en je ja. wil mee uh, om daar die gitaar uh, te brengen... en dat dus ook te filmen. D dat is weer uh, een kwestie van crowdfunding. Daar gaan we straks nog wel even over hebben... want dit eerste deel zit er zo'n beetje op... Uh, en in het tweede deel gaan wij ook onze luisteraars erbij betrekken. Als ze dat willen natuurlijk. En de, en de luisteraarsvraag die heeft ook gewoon heeft met, met gitaren te maken. Want ja, jij, gaat, jij zit hier met je gitaar op schoot. Misschien hebben mensen thuis ook wel een gitaar waar ze heel erg aan gehecht zijn. Of misschien wel niet. Als ze er niet aan gehecht zijn, dan kunnen ze hem weggeven. Zeker. En als ze er wel aan gehecht zijn, dan kunnen ze misschien even met jou spelen of zo samen. Weet ik veel. Ja, via, telefoon. via, de, via de Skype. Nee, gewoon via de telefoon. Oh, ik weet niet hoe we het gaan doen. Maar, uh, en mensen kunnen verhalen vertellen over hun gitaar. Uh, gitaar en, en kijken of zij ook de ziel weten te raken. Of in ieder geval hun eigen ziel met gitaar spelen. Dus... Nou ja, heeft u een gitaar? Speelt u er vaak op? Uh, heeft u een band met die gitaar? Of kunt u hem juist wel missen? Magt hij naar Mali? U kunt bellen 0800-1121 0800-1121 U kunt mailen naar casaluna.ncv.nl NCV.nl. En dan hebben we ook nog uh, Hekje Casaluna voor de Twitteraars. Nou, daar was het dus net al eentje. Uh, wij gaan zometeen plaatsmaken voor Hoorspel De Moker. En, en daarna gaan we ook nog doorpraten over die ziel van die Malinese muziek en de film. Want wanneer moet, moet die film af zijn eigenlijk? Ja, dat is op dit moment een beetje Beetje onzeker, omdat. Um, heel kort. Omdat het voor ons niet heel veilig is om op dat moment, op dit moment te zijn. Op het moment dat het criterium is, op het moment dat de bevolking terug durft, durven wij ook. Dan gaan jullie ook. En dan ga je die film maken en dan wordt die gemaakt. Goed, nu uh, eerst dat hoorspel De Moker. En dan zijn wij om twee minuten over één terug met Casa Luna, deel 2. Tot zo. Ik? ik, ik, ik, ik, ik. Ik. En ik. Ik ben niet alleen. Ja, dat is jij. Een CRV.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 Nou, laten we gaan. Het ja. heeft geen zin om hier rond te blijven hangen. Uh, shall we bring you to your hotel first? Too? I'll follow you wherever you take me, Susan. <laughs> oh, Greet. Zijn die echt? Ja, samen meer dan 30 karaat. Er staat helemaal een oorkonde bij. Ik ben nou alleen de hele tijd bang dat ik ze verlies.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 Nou, het is een traffic jam. Hey, don't get me wrong. I'm not in a hurry. Ah, oh, kleren Iedereen is er al. Ja, je kan je jas kan je hier af. Ja, dit is iets heel anders dan Aardse kaart kaarthut, hè. Staat je moeder? Ja, kom maar. En zal ik niet even hier wachten? Oh Nee, waarom?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 Ik heb veel over u gehoord. Daar nou, helemaal niks over jou. Zeg, uh, zullen we het een beetje feestelijk houden vandaag? ja? Zeg, geeft het nou af. Zo'n zwarte. Wat? wat? Check het zelf. Ah! Oké, dames en Oh, even. Het is al goed. What? De dames zullen zich gaan gedragen. Oh, daar is Harry. Ach, het uh, verkeer staat wat tegen. Sorry. Geet, uh. <tie> <tie> uh, this is. Uh,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 Ons nieuwe huis. Uh, nieuwe huis. Yes. Uh, uh, <laughs> so hey, Thank you. Thank you. Uh, daar willen Greet en ik vragen aan uh, uh, meneer Albertini om de zaak Ceremolië. Ceremoneel. Ceremoneel uh, te openen. Mr. Albertini, uh, will you come? Uh, would you mind? Of course. It'll be an honor. I name you. Casanova! <laughs> Bravo! En hier uh, staan dus de kerst, de gok Hey, I'm very impressed. Nice atmosphere all around. Yeah, and now we go... Uh, naar de bovenverdieping, het is verboden voor kinderen. Upstairs is for adults only, he said. Hey, we're all adults here, don't you? Yeah, yeah, yeah, yeah. Wat zijn ik? En uh, hier zitten de mooiste meisjes uh, yeah, really the, the van de hele stad. Hey? Allemaal zelfstandige onderneemsters yeah, really die hier een kid kamer in the huren. Yeah. And they all work as... Uh, in I get the picture, hè? Yeah. Hey? Yeah.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 Op... Oh. Sorry, met ik ga een naam, je toch een alweer... naam zegt. Wel, waar heb je die opgedoken? Hoezo mag ik er niet in? Ga nou weg. Dat alleen omdat ik mijn uitnodiging ben vergeten. Avondkleding verplicht. Wegwezen joh, voordat ik kwaad word, teringlijer. Pas op je woorden, vuile je fascist. Het is niet aardig van je, Freddy. Hey, Zo'n ma. man doet toch ook maar zijn werk. Nou, gefeliciteerd dan.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 Freddy? Pa. Ha, heb ik toch mijn hele gezin bij elkaar? Ja, gezellig. Kijk eens wat ik heb gekregen. Mooi. Oh Hé, hey, oh Ja, Hoe kom je erop, hè? Hé, hey, hey Freddy. Dank je wel, lieverd. Oh, heb je ze al gegeven? Ah, ja, sorry. Goed dat je de bent, jongen. Mr. Albertini, may I introduce you to my boyfriend, Freddy? How do you do? Hey, I'm doing fine, thanks to your girlfriend. She's a peach, you know that? <laughs> Let's have a drink. Laten we naar de bar gaan. Ja, ik, uh, ik wil even met je klinken. Of uh, drink ik ook al niet meer? Af en toe. Op die meid van je, jongen. Wereldwijd wereldwijf die Suzanne. Ja, proost. Hé, hey, pa. Ja? Doe je nog steeds zaken met Aardbos, Bosman? Uh...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 Ja, ik me uit. Als die vette hufter ook maar één vinger naar haar uitsteekt... dan trap ik hem zo in de gracht. Waar, waar heb jij het nou over, jongen? Die man die heeft helemaal geen kwaad in de zin. Ach, ik had dat ook niet moeten komen. Wat is er nou? Hé, hey, jongen. Waarom, niet, uh, waarom loop je nou ja, weg? Dag, pa. Godverdomme. Wat heb ik nou weer gezegd? Hey, uh, kan ik je ook even spreken, pa? Ja, uh, komt nou even niet uit, Jong. Nee. Dat doet het nooit.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 Die gore patser! Ik ben weg voordat ik hem in de gracht flik. Freddy, toe nou, kom, wat is er aan de hand? Kijk het maar. Oh, je bent een stijf kop. Echt onwaarschijnlijk. Is Freddy al weg? Ik ben bang voor hem. Nou ja, je moet het maar opvatten als een compliment. hè? Het is eigenlijk toch mooi dat die jongen zo jaloers is